Het modehuis Louis Vuitton heeft een kort geding tegen een Deense kunstenares verloren. De kunstenares Nadia Plessner had een tekening gemaakt van een kind in Darfur met een tas van Vuitton. Het modehuis pikte dat niet en eiste een dwangsom van 5000 euro... voor elke dag dat de afbeelding op de site van Plessner zou staan. De reactie van de kunstenares. Ja, ik...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 Awb verkeersinformatie. Er staan files op de A10 West naar Zaanstad voor de Koentunnel 3 kilometer. A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Duiven en Arnhem-Noord 7 kilometer. Is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen? De rechterrijstrook is dicht. A15 van Europoort naar Rotterdam tussen Pernis en Knoop en Vaanplein 4 kilometer. Door een gestrande vrachtwagen is daar de rechterrijstrook dicht. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. André Skrevel en Margje Fixer. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar dit de dag. Met dit half uur de zoektocht naar nabestaanden van Russische militairen... die op het Ereveld in Leusden liggen begraven. En uh, oud Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, Meili Vos... gaat in onze dagelijkse opinie-rubriek een appeltje schillen, Meili. Maar en met wie ga je dat appeltje schillen? Uh, met de journalist van HP De Tijd, uh, Freek Staps. En uh, het gaat eigenlijk over de vraag... moeten wij allemaal hetzelfde herdenken op 4 mei vanavond? En het ging over de vraag uh, dat jij in trouw had geschreven... dat de PVV er maar niet bij moest zijn. Dat lijkt me wel zo beleefd naar de nabestaanden, ja. Om er niet bij te zijn. Ja. Nou, daar gaan we het zo meteen uh, over hebben. Maar eerst het verhaal van de dochter van een Russische militair... die nu pas het graf van haar omgekomen vader kan bezoeken. Ze deed dat vanmorgen. Je zult het maar meemaken... Je vader is gesneuveld in de Tweede Wereldoorlog... en bijna 70 jaar later krijg je te horen... dat hij begraven ligt op het Russisch ereveld in het Nederlandse Leusden. Het overkwam de Russische Zoya Kozireva. Haar vader was net als vele andere Russische soldaten... door de Duitsers krijgsgevangen gemaakt. De meeste van hen zijn vermoord of omgekomen in een van de Duitse werkkampen. Vanmorgen stond Zoya voor het eerst voor het graf van haar vader. Verslaggever Richard Groeneboom was erbij dochter van de soldaat, Zoja. Zo, ja. Oh, Richard Is Kurgan. Is Helemaal uit Kurgan, zegt ze. Helemaal uit Kurgan. Een heel eindweg. Ja. Ja. Oudere vrouw van 74 jaar met een hoofddoek om. Lange grijze jas met een borst bloemen in haar handen. We staan hier voor het uh, metalen hek van uh, het Russisch ereveld in uh, Leusden. Zoja Kozireva, u bent 74 jaar oud... Hoe is het om zo dadelijk bij het graf van uw vader te staan, na 70 jaar? Het is een enorm belangrijke, bijna heilige zaak. Het is zo belangrijk dat ik hier kan zijn. Maar u heeft 70 jaar in onzekerheid gezeten over wat er met uw vader is gebeurd? Nee. De enige wat we wisten was vermist in de actie. Vermist. Punt. Ik herinner me ook helemaal niet meer hoe ze hem hebben weggehaald toen ze naar het front gingen, want ik was vier jaar oud en ik heb bijna geen herinneringen aan, hem. eigenlijk helemaal niet. zelfs geen foto is achtergebleven. Hm. We mama ja. omierla сразу er lopen tranen over nee. mijn wangen nu. Ze zegt, mijn, uh, mijn moeder is direct na de oorlog uh, overleden en daarom ben ik in een weeshuis opgegroeid. Toen u vier jaar geleden voor het eerst hoorde dat uw vader hier begraven lag. Wat dacht u toen? Ja, ik was natuurlijk ongelooflijk blij dat hij hier begraven ligt. Dat hij ja, op een begraafplaats ligt. Uh, maar ik kon niet naar Nederland komen, ook omdat ik ziek was en een operatie heb gehad. En uh, nu na al die jaren is het dan toch mogelijk om hier naartoe te komen. En dankzij, uh, ja, dankzij hulp. Lidde, ik mocht hier naar Lof aan de helden. Deze tekst staat op een uh, wand achter de begraafplaats. Daarvoor een erezuil met de tekst aan de strijders van het Sovjetleger die omgekomen zijn in de worsteling met de Duitse overweldigers tussen 1941 en 1945. Daarnaast bestaat ook Remco Rijding, Rusland-correspondent... en daarnaast ook secretaris van de stichting Russisch Ereveld. Hoeveel Russische soldaten liggen hier eigenlijk begraven? Hier liggen 865 uh, oorlogsslachtoffers, voornamelijk uh, krijgsgevangenen. Uh, begonnen met een groep van 101 die in 1941 al naar uh, kamp Amersfoort zijn gestuurd. Uh, 24 zijn er overleden aan ziekte, mishandeling. Ze kregen nauwelijks te eten. En in uh, 42, 9 april 1942 zijn de overgebleven 77 daar gefusieerd. Omdat ze naar Amersfoort waren gebracht als uh, levend propagandamateriaal. Het was de bedoeling dat wij, uh, Nederlanders, zouden zien wat voor een mensen onze bondgenoten in het oosten waren. Daarom waren ook vooral uh, Oezbeken gekozen om uh, hier naartoe te brengen. En toen ze geen enkel doel meer dienden, zijn ze op uh, 9 april 1942 gefuseerd. En daarna zijn er nog eens uh, meer dan 700 uh, Sovjet-Russen hier naartoe gebracht vanuit overige plaatsen. Met name vanuit Margaten. En dat waren voornamelijk krijgsgevangenen die aan het eind van de oorlog in Amerikaanse handen zijn gevallen, maar ziek waren en zijn overleden. Maar de familieleden van de soldaten die hier begraven liggen, die zijn in de meeste gevallen nooit ingelicht over het feit dat hier uh, hun vader begraven lag? Ja, toen ik 13 jaar geleden hier voor het eerst liep, toen ik voor het eerst had gehoord over dit uh, ereveld, uh, was ik heel erg verbaasd. Want... Ik ben geboren in Amersfoort. Ik woonde in Amersfoort. Ik werkte zelfs bij de Amersfoortse Courant. En ik had nog nooit van het Russisch Ereveld gehoord. Terwijl deze plek kan je moeilijk ontgaan met 865 graven. En het belangrijkste was dat er nog nooit in 1998 ook maar één familielid van al die soldaten... was opgespoord en geïnformeerd met de mededeling... je vader die ligt hier begraven. Waarom niet? Ja, dat is... Het heeft alles te maken met de geschiedenis denk ik. Deze jongens zijn op zoveel verschillende plekken overleden en hier verzameld dat men hier nooit heeft geweten wie die jongens nou eigenlijk zijn. Waar komen deze soldaten vandaan? En dat is waar ik jarenlang onderzoek naar heb gedaan om te achterhalen waar zijn ze overleden? Vind ik daar misschien persoonsgegevens en kan ik met die persoonsgegevens de familie informeren? Wat daarnaast ook nog een grote rol heeft gespeeld is de Koude Oorlog. Want deze Russische begraafplaats is in die tijd eigenlijk vergeten. En het is zelfs zo geweest dat in de jaren 60 hier politieagenten stonden met een klapblokje in de hand. Om te noteren welke Nederlanders hier bloemen kwamen leggen. Omdat die wellicht communistische sympathieën hadden. Dus het is wel begrijpelijk dat deze begraafplaats is vergeten. Maar het is natuurlijk onverteerbaar dat er nog nooit een nabestaande was opgespoord. En daar heb ik mijn hart voor gemaakt. Al meer dan tien jaar houdt freelancejournalist Remco Rijding zich bezig met het opsporen van familieleden van omgekomen Russische soldaten. Van 177 van in totaal 865 soldaten zijn de familieleden inmiddels getraceerd. Ruim een jaar geleden richtte Remco de stichting Russisch Ereveld op. Via deze stichting is het mogelijk om met een bedrag van jaarlijks 50 euro een graf te adopteren van een omgekomen Russische soldaat. Met het ingezamelde geld worden reizen betaald om familieleden van Russische gesneuvelden naar Nederland te halen. En mede door deze sponsoring is het nu 70 jaar na zijn dood voor Tsoja Kozireva mogelijk om het graf van haar vader te bezoeken. Voor ze het uh, hek doorloopt slaat, uh, slaat ze een kruis. Langwerpige grijze stenen met uh, in de meeste gevallen bloemen ervoor. Grizante, narcissen. Helemaal in gedachten verzonken staat Soja voor het graf van haar vader. Een langwerpige, grijze steen met erop nummer 581. Soja zit haar bloemen naast het steen. Op de voorkant uh, staat de naam van uh, haar vader, Ivan Gavrilov. Welke gedachten spelen er nu door uw hoofd op dit moment nu u hier zo staat? Ik ben enorm blij om te zien dat hij op een menselijke manier begraven is. Dat hij een eigen graf heeft op een goed verzorgde begraafplaats. En dat er zo goed voor hem wordt gezorgd. En ik ben daarvoor iedereen die daar iets mee te maken heeft enorm dankbaar. Er loopt hier op deze begraafplaats ook een groep kinderen van een Russische basisschool hier in Amersfoort. Die ook bloemen neerleggen bij de graven. Meisjes in prachtige velgekleurde rokken. Een bosje bloemen in je handen, grisanten. Heb je al veel bloemen neergelegd? Ja. Hoe vind je dat? Leuk. En waarom? Dan kan je ze bedanken. Mm -hmm. Ja, dat is het. Je bent zelf ook Russisch? Ja. Dus, uh, moeder is ook directeur van de Russische school hier in en Dus daardoor zijn alle kinderen die hier ook half Russisch zijn, die komen daar ook van. Ja. Jij hebt nog een, uh, een oude uh, ja, muts op met een hamer en een sikkel erop, zie ik. Nou ja, dat is... Een uh, communistische uh, symbool van vroeger? een soort van ja, legerpak, officierenpak eigenlijk ook. Hoe belangrijk is het voor jou om hier uh, op deze oh. plek te zijn, om hier uh, bloemen neer te leggen? Heel belangrijk, want anders... Ja, de, deze mensen hebben ook gevochten voor de Sovjet-Unie en dan zou mijn moeder er eigenlijk niet zijn als, als, dat er, als zij er niet waren. Remco Rijding, je hebt nu van 177 soldaten de familieleden opgespoord. Hoe lang ga je hiermee door? Ja, zolang als nodig is, denk ik. En uh, de tijd dringt natuurlijk. De kinderen van soldaten zijn zelf al, uh, al ver in de 70, uh, als ze nog leven. Uh, bovendien uh, kan ik alleen zoeken naar soldaten... van wie ik voldoende aanvullende gegevens heb. Dat raakt langzaamaan uitgeput. Dus ik, ik denk dat ik nog 20 families kan vinden... En ik ben bang dat het daar dan bij blijft. Met wat voor gevoel gaat u nu weer terug naar Rusland? Nu na 70 jaar uiteindelijk bij het graf van uw vader heeft gestaan. Maar ze zegt dat ze met een geweldig gevoel teruggaat naar Rusland in de wetenschap, dat er goed wordt gezorgd voor haar vader. En ze zegt uh, dat het door, door God geregistreerd is, dat, uh, dat ik op, op haar pad ben gebracht, zodat zij nu eindelijk uh, met Gods wil het, uh, het graf van haar vader heeft kunnen bezoeken. Ja, dat u, dat u, dat u Tot zover de reportage over de Russische omgekomenen. Voor meer informatie over het Russisch Ereveld in Leusden kunt u terecht op de website www.russischeereveld.nl. If I, fall short, if I don't make the green, If your expectations aren't met in me today There's always tomorrow Or tomorrow night Hang in there, baby Sooner or later I know I'll get it right Please don't give up on me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 Don't give up on me, zong Solomon Burke. Wie schilt er vandaag ons appeltje? Mijn Vos, aantal Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Goedemiddag. Goedemiddag. Met wie ga je het appeltje schillen? Met Freek de Zwart, dat is een journalist van HP De Tijd. Uh, en het gaat over een kwestie die eigenlijk vandaag en gisteren speelt... en eigenlijk ook vandaag in dit programma. Uh, kijk bijvoorbeeld naar wat Mout van der Rijd net zegt over de betekenis van 4 mei. En uh, wat je daar al niet over mag zeggen. Ik heb gisteren een artikel geschreven... tenminste, dat had ik al eerder geschreven... maar goed, gisteren werd geplaatst in de trouw... over, dat ik, uh, uh, over een, een zinsnede in het PVV-verkiezingsprogramma. En daarin staat dat zij op 4 mei... de slachtoffers van het, tussen aanhalingstekens... nationaal socialisme, denken. Nou, dat is wat anders... Dan wij tot nog toe met z'n ja, allen. Dachten. De, de, de, de haakjes staan tussen nationalen. Even ja. voor de luisteraar. Ja, dus dan kan je dus lezen: uh, ja. de slachtoffers van het socialisme. Of de slachtoffers van het nationale socialisme. Nou, de slachtoffers van het socialisme, dat is voor een sociaaldemocraat uh, ja, nogal beledigend. Uh, want waar heb je het dan over? Dat is dus duidelijk wat anders dan dat wij met z'n allen daar tot nog toe herdachten. Nou, Mout van der Rijt heeft net ook al gezegd dat er al heel lang. Vaak discussie is over wie we nou herdenken. Denken de we ook de slachtoffers in Nederlands-Indië? Denken we ook de slachtoffers over homo's? Um, uh, er was op een gegeven moment ook discussie uh, of de Centrumpartij mocht komen, ja of nee. Dus daar is vaak discussie over. Nou, vandaag en gisteren dus weer. En ik heb gisteren, ik kan helemaal de PVV niks verbieden. Maar ik heb gezegd dat het misschien wel beleefd zou zijn. als uit pietijd voor de nabestaanden en de slachtoffers. Uh, morgen niet op de dam zouden verschijnen. omdat ze blijkbaar wat anders zou denken. Ja. En dat morgen, dat is dus vanavond. Vanavond ja. mag de PVV niet op de dam staan ja. van u? Nee, dat zeg ik niet. U, ik zeg. U, even voor de woordkeus. U zou het. Ik zou het heel beleefd en aardig vinden van de PVV... als ze vanavond niet op de Dam zouden staan. Okay, dat maar is... ik verbied het ze niet en de comité 4-5 mei natuurlijk ook niet. Uh, die vinden overigens ook het heel raar... dat de PVV daar blijkbaar wat anders staat te herdenken. Nou, is het heel lastig om met iemand van de PVV in debat te gaan... want die doen dat uh, in de regel niet. Uh, maar gelukkig zijn er allerlei mensen die uh, wel de PVV verdedigen. Um, uh, en dat heeft bijvoorbeeld ook gisteren uh, Freek, Freek uh, de, de Zwart sorry. gedaan... Ja. van HP De Tijd... Alleen, ik begreep zijn stuk niet helemaal. Dus de kop is, is hè, de, de, een, een variatie op de kop die ook boven mijn artikel was geplaatst. Ja, hij vindt geplaatst. dat u thuis moet blijven vanavond. Ja, hij vindt ja. dat ik thuis nou. moet blijven. Uh, maar waarom precies is dat? En, want het was uh, nogal een warrig stuk. Uh, is dat omdat um, hij het niet eens is met mijn stelling... dat de PVV geschiedenis probeert te schrijven? Is dat omdat hij het bijvoorbeeld wel eens is met de PVV... dat we wat anders herdenken? Is dat omdat je dus uh, niet mag praten over de Tweede Wereldoorlog... Um, uh, dus dat is een beetje de vraag. Waarom um, um, verbiedt hij mij wel om op de dam te staan? Niet dat ik er vanavond heeg, hè, maar, maar toch. Nou, Hij is aan de telefoon, denk ik. Freek de Zwart van HP De Tijd. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Nou, U heeft alle vragen van, uh, van Meili Vos uh, gehoord. Waarom mag mevrouw Meili Vos vanavond liever niet op de dam staan? Um, nou, Meili Vos mag zeker wel uh, op de dam staan. Maar ook de PVV. Ik vind het... Uh... Heel erg onbestroft eigenlijk van mij, Liefvost, dat uh, uh, een hele groep, uh, de PVV-politie, die toch uh, ja, staan voor een vertegenwoordiging van een gedeelte van de vervolking en daarmee ook een, uh, de democratie, dat die eigenlijk beter weg zouden kunnen blijven van een herdenking. Eerder in de uitzending werd ook al gezegd dat uh, de viermaarherdenkingen nooit politiek neutraal zijn geweest. Nou, dat klopt, maar dat ontslaat ons niet van de plicht om het zo politiek neutraal uh, te houden. Ja, ik snap de, de onbeschoftheid niet. Ik stelde gisteren, als je het artikel helemaal gelezen hebt, de vraag van of het inderdaad zo is of de PVV-kiezer het met uh, de schrijver van het programma eens is, dat er op 4 mei wat anders wordt herdacht. En ik haal met name ook aan dat tot nog toe. Hè, we waren het al een paar jaar uh, eens over dat we de slachtoffers van oorlogsgeweld uh, tot en met nu dat we dat herdenken. En ik vroeg me gewoon af, well, ja, uh, als je daar wat anders staat te uh, denken... Uh, nou, je vraagt je kiezen, het niet het je, je gebeurt eigenlijk gewoon... Een, nee, uh... dat is niet zo. Nee, beveel aan, uh, meneer de Zwart. Beveel aan. aan. Maar het gaat ja. om uw argument uh, tegen mevrouw Meili Vos. Ja, vertel. U bent er nog, Sorry? meneer? Ja, ja, wat ja, is uw hoor. argument tegen mevrouw Meili Vos? Ik... Even nu los van koppen en zo. Ja, ten eerste is het gewoon onjuist. Uh, Martin Bosma die schrijft inderdaad nationaal socialisme dan nationaal te zaakjes. Nou, daar mag je best een uh, punt van maken. Alleen wat Mali Vos uh, zelf doet, uh, ze doet precies hetzelfde. Want uh, wat zij eraan verbindt is dat uh, de PVV'ers nazi's zien als een soort uh, socialisten. Ja, dat heeft, het staat ook in het boek van Martin Bosma. Als je dat ook gelezen hebt. Dat hij dus heel consequent probeert om de socialisten, dus links, uh, uh, gelijk te stellen met de nazi's en met Hitler. Nou, ah, en ik probeert, mag daar volgens probeert, mij, uh, met, met mijn vrijheid van meningsuiting... mag ik daar toch wel vinden dat dat misschien niet zo is. Sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat dat niet zo is. Ja, maar u schrijft ook van dat uh, bepaalde um, socialistische verzethelden... zich ongemakkelijk zouden voelen als dat ook bij VV politiek Dat, dat ja, denk ik we, wel, ja. Hadden... Ik bedoel, die mails zijn inderdaad ook wel bij een mailbox binnengestroomd, ja. ja dat is het dat is, dat is grote onzin natuurlijk, omdat... Kijk wat een Bosma U, u met vindt het, is... het grote onzin als, als, als oud-socialisten die zich echt heel ongemakkelijk voelen, nou, om omdat ze te staan... dat zij mij schrijven dat ze inderdaad dat heel ongemakkelijk vinden... en dat ze het goed vinden dat iemand dat eens een keertje zegt? Dat vindt u onzin? Nee, ik vind het onzin dat u uh, insinueert dat Martin Bosma... de nationaal socialisten gelijkstelt aan, uh, aan socialisten. Ja, Vraag maar eens aan uh, Martin Bosma, want dat doet hij namelijk wel. Dat heeft ook in heel veel interviews ook uh, naar aanleiding van zijn ben, boek Wat vertelt. ik dan niet snap is van waarom... Uh, waarom we dan geen punt van maakt dat uh, de Duitse PvdA... de enige partij was die weigerde Hitler uh, absolute macht te geven. Ja, we kunnen ook een hele historische verhandeling houden. Dat probeert Martin Bosma ook met een verdraaiing van de werkelijkheid. Maar mijn punt is... als jij inderdaad vindt dat wat wij tot nog toe dachten... de slachtoffers, dat ze daders zijn... Ja, Misschien is het dan wel zo beleefd om die herdenking ergens anders te doen. Maar waar blijft het politiek neutrale? Ik bedoel, 4 mei is toch juist een herdenking dat we. Uh, nou, de PVV bij elkaar begint. En juist uh, zeggen uh, van ja, ja, maar dat goed. We, uh, even be, om, om te beginnen, politiek neutrale. Mij wordt vergeten dat ik aan het politiseren ben. De PVV, nou, ben begin nee, de, nee, de PVV begint in haar verkiezingsprogramma nood benen. Ja, Over de ruggen van dan... de slachtoffers van 4 mei, die wij herdenken. Um, 4 mei te politiseren. Meneer De Zwart, nu even. Meneer De Zwart, gaat u gaan. Ja, wat ik, wat ik net zei. Van, het is juist een, een, een herdenking dat we uh, tegen elkaar zeggen: van goh, concentratiekampen, Tweede Wereldoorlog, dat kunnen we beter niet meer doen. Nou, volgens mij heeft de PvdA en de PVV denken die daar hetzelfde over. Nou, dat blijkt dus Bedoel, niet uit het kiesbegrip. Dat is moeilijk natuurlijk. Dat probeer ik dan juist te zeggen. Dat, die eenheid die jij ook zo graag wil op 4 mei. Het blijkt dat verkiezingsprogramma van de PVV en ook verdere uitspraken van Anderlein Bosma dat hij dat, dat niet uh, wil. Dan val je over dat uh, Martin Bosma, en dan maak je ook terug een punt van dat je snel tussen haakjes zegt. Alleen wat jij er dan van maakt, is dat, uh, dat je daar zou concluderen dat, dat uh, de PVV al uh, tegen socialistische verzetstrijders uh, is. Ja, dat lijkt oh. er wel op, ja, als ja, je dat, dat insinueert. En, en, en of, of je dat wel eens het Ik bedoel, ik verzet mij daartegen. Daar verzet ik me hevig tegen. En daar heb ik volgens mij ook het recht toe om dat me daartegen te verzetten. En om ook gewoon dit soort uitspraken, om daar tegenspraak op te organiseren. Maar je hebt niet het idee dat je de PVV hiermee ongelooflijk in de kaart speelt? Nou ja, ik vind, vind juist dat, dat de PVV zich eens zou moeten verantwoorden over dit soort domme uitspraken. En dat doen ze dus niet. Dus ik zit niet met jou te praten. Maar ik had toch liever met Martin Bosma zitten praten. Ja, nou. Jammer voor u, meneer De Zwart, maar vooruit. Doe nee, nog een poging. <laughs> Doe nog een poging. Ja, nou, wat, wat me ook heel erg opviel in dat stuk is dat. Uh, mevrouw uh, mevrouw Vos heeft een hele tijd over de uh, geschiedenis herschrijven. En volgens mij gebeurt dat uh, sowieso met uh, geschiedenis. Maar dan denk ik van. Wacht, ja, even, hoor. 50... Wacht even, jij vindt dat geschiedenis continu herschreven wordt? Ja, geschiedenis wordt uh, altijd geschreven natuurlijk door de mensen die dan leven. Maar als we dan even naar de geschiedenis kijken, in de jaren 50 is de PvdA ook niet altijd even zorgvuldig met uh, verzethelden uh, omgegaan. Denk aan communistische uh, verzetstrijders. Nou, de les die je daaruit kan leren is volgens mij dat. Wat wil je zeggen? Vind dat je het erg trouwens? Ja, maar je vind, bent het wel met me eens dat het heel erg is om geschiedenis te proberen te herschrijven? Ja, maar is. De geschiedenis wordt er altijd herschreven. En zo zijn de beide debatanten het helemaal niet met elkaar eens... behalve misschien met het feit dat geschiedenis niet herschreven mag worden. Meneer De Zwart van HP De Tijd, <lacht> uh, hartelijk dank voor uw reactie. En mij lief, hartelijk dank voor je komst vanavond, vanavond vanmiddag hier naar de studio. En dit is de dag zit erop voor vandaag. Ik verwijs nog even naar onze website, Dit is de dag.nu. Dat is als u iets wilt terugluisteren of lezen, heel handig. En Villa VPRO hierna, wie hebben jullie te gast, Tesselblok? Dag Margje, wij gaan in navolging van jullie ook nog even... met gepaste verbazing stilstaan bij al het politieke gekrakeel... rondom de dodenherdenking. Het is niet erg gelukkig gekozen, lijkt ons. En wij vragen ons in ons buitenlandpanel af... of de opkomst, voorzichtige opkomst moet ik zeggen... van democratieën in de Arabische wereld, de beroemde Arabische lente... of die moslimterrorisme uiteindelijk niet gewoon geheel overbodig zal maken.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 ANUBE ah, verkeersinformatie. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen Duiven en Arnhem-Noord, 5 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. A15 van Europort naar Rotterdam, tussen de Bottlek tunnel en knooppunt Vaanplein, 9 kilometer. Stond daar een tijdje een kapotte vrachtwagen, maar de rijbaan is weer open. En de A73 van Maasbracht naar Nijmegen, tussen knooppunt het Vonderen en Linnen, 4 kilometer. Is daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen, de rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1, VPRO. Villa VPRO. Tesselblok. Blok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. De dood van Osama Bin Laden is ongetwijfeld een harde klap voor het moslimterrorisme. Maar zou het niet zo kunnen zijn dat de Arabische lente... de heel voorzichtige opkomst van democratieën in de Arabische wereld... dat terrorisme gewoon overbodig zal maken? Dat is een van de dingen die wij gaan bespreken in ons buitenlandpanel straks na vier uur. En we kijken zometeen ook even met gepaste verbazing naar het politiek getint gekrakeel rondom de dodenherdenking. Wilt u zich bemoeien met ons? Doe dat vooral. Ga naar onze site www.villavpro.nl. Dit is Radio 1, Vila VPRO. Ja, vanavond is het dode herdenking. We herdenken de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en alle burgers en militairen die daarna omkwamen door oorlogsgeweld en tijdens vredesmissies. En dat lijkt toch niet zo'n heel moeilijke opgave om dat eensgezind en met respect te doen. Maar er gaat behoorlijk wat gekrakeel gedoe aan vooraf dit jaar. De politiek roert zich. Gisteren zei Meili Vos, u hoorde daar net ook bij de collega's van de EO... dat de PVV beter maar weg kan blijven van de Dam... omdat die partij in haar programma het Nationaal Socialisme, gelijk stelt aan het socialisme. Dat is historisch onjuist en de PVV maakt zo van de dode herdenking... een politieke aangelegenheid, zegt Meili Vos. En ook in Utrecht speelt een kwestie. Um, filosoof en essayist Rob Riemen houdt daar vanavond... voor de Universiteit van Utrecht de 4 mei-lezing... Maar ook daar is nu alweer gedoe om. Goedemiddag, meneer Riemen. Goedemiddag. Wat is er uh, voor ophef rondom uw lezing ontstaan? Nou, naar nou, ik heb begrepen is dat uh, ofschoon het al in januari was aangekondigd dat ik vanavond uh, de doodherdenkingslezing uh, zal houden mm -hmm. um, is het 48 uur geleden dat eerst uh, de voorzitter van de statenfractie van de PVV yeah. um, een klacht heeft ingediend uh, of boos is geworden op grond van het feit van dat de Universiteit van Utrecht mij heeft uitgenodigd, want ik heb in november vorig jaar een boekje gepubliceerd de eeuwige terugkeer van het fascisme mm -hmm. waarin ik met kracht van argumenten probeer aan te tonen dat de Wilde zijn club een fascistische club is en op grond daarvan op grond van het feit van dat ik dat heb geschreven en dat ik dat ponier in die in dat in dat essay ja. zou ik vanavond geen lezing mogen uitspreken maar nogmaals het was in januari al bekend dus waarom nu twee dagen van tevoren nou dat kan ik u uh, campagne technisch wel uitleggen hoor waarom ze dat doen maar ja, het is dus zo maar goed, dat het... Maar het zegt wel in ieder geval in mijn optiek iets ja. over de schaamteloosheid van deze mensen. Dat zij er dus zijn die zelfs de dode herdenkingslezing niet met rust kunnen laten. Want vervolgens wordt er gesuggereerd alsof ik het vanavond over hun zou hebben. Nou, alles wat ik over die club te melden heb, dat heb ik al een keer geschreven. En ik ga het vanavond over iets anders hebben. Zoals ook aangekondigd stond. Dus de hele ophef snap ik De niet. ophef snapt u niet, want die gaat helemaal niet over uw lezing. De ophef gaat om u. U ja. bent een, een persoon die 'U überhaupt liever niet voor de microfoon nee, ja, blijkbaar hebben. Blijkbaar is het dus zo. Er is, het begint ah, fijn, op, op een pijnlijke manier begin ik gelijk te krijgen... met mijn stelling dat we een fascistische club te maken hebben. Want iedereen die op een of andere manier geïdentificeerd kan worden... als een criticus van de PVV, mm -hmm. mag niet spreken. Mm. Nou, dat het is al. inderdaad deze week al eerder gebeurd. Hè? Uh, collega cultuurfilosoof Thomas van der Dunk... wilde een, uh, een lezing houden. De, hoe heet hij ook alweer? Aron... Ja, Aron lezing. Ja, is lezing. En de PVV heeft daar in de provincie Noord-Holland een stokje voor gestoken... omdat hij parallellen zou trekken uh, tussen de PVV nu en de Tweede Wereldoorlog. En zijn lezing zei, die ging nu juist over het feit dat er een taboe rust... op het feit dat de Tweede Wereldoorlog gebruikt wordt... Uh, uh, om parallellen te trekken met het nu. Daar ja, ging kijk, zijn lezing over. Wat er aan de hand is, is, althans in mijn optiek is het uh, uh, volgende. Uh, ze schermen met het argument... de 4-meilezing mag niet politiek zijn. Maar volgens mij is oorlog politiek. Volgens mij is vrijheid politiek. En volgens mij gaat politiek altijd over de vraag... wat is nu een beschaafde samenleving? Wat is een goede maatschappij? Dus het lijkt me heel erg mal om te zeggen... Van dat de 4 lezing niet politiek kan zijn. Want als een lezing niet politiek is op 4 mei... dan gaat het nergens over. Dat is één. Twee is... We herdenken vanavond primair de slachtoffers van een ideologie... die haat verspreidt, angst exporteert, ressentiment exporteert... en tegen mensen zegt van u hoort hier niet bij. Dat dat erg dicht in de buurt komt van die ideologie die de PVV verspreidt. Dat snap ik. Dus 4 lezing is natuurlijk een pijnlijk moment voor uh, alle PVV's. Want op dat moment zitten ze dus in een bepaalde spiegel te kijken... waarin ze liever niet willen kijken. Dat is de enige reden die ik kan verzinnen... waarom ze zoveel rumor schoppen. En wat vond u van het stuk van Mijlie Vos gisteren in Trouw... waarin zij zei dat ze, zij de PVV'ers... Uh, dat ze het netjes zou vinden als zij niet bij de dode zouden zijn... omdat ze in haar ogen iets heel anders herdenken... of slachtoffers van iets anders herdenken... dan waar vier in haar oog voor bedoeld is. Nou, uh, Meily is uh, zo aardig geweest om inderdaad te refereren aan het feit van dat ik de eerste ben geweest om te attenderen op het feit van dat. dat... ...dat ze met geschiedvervalsing bezig zijn. Kijk gewoon naar een partijprogramma... ...waarin ze inderdaad net doen... ...nationaal socialisme is geen nationaal socialisme meer... ...maar het is socialisme en dat past... ...in hun idiotie dat alles wat er is gebeurd... ...inclusief de Tweede Wereldoorlog... ...inclusief in Auschwitz... ...dat het allemaal aan het socialisme te danken zou zijn. Dat is niet waar. Het tegendeel is het geval. Maar waar ik het met Mely Vos niet mee eens ben... is dat ik juist die PVV'ers heel graag bij die bijeenkomsten zou willen zien. In het bijzonder ook bij mijn lezing vanavond in Utrecht. Want dan gaan ze, bedoel, gaan ze misschien eindelijk eens een keer iets snappen. Mm -hmm. dus ik zou ze dus inderdaad helemaal niet willen uitsluiten. Laten nee, ze maar dat, komen. dat is natuurlijk wat het comité 4 en 5 mei ook heeft gezegd. Ja. Dat ze ook met enige verbazing van dat, die passage in het partijprogramma van de PVV hebben kennisgenomen. Maar dat het laatste wat ze zouden willen is wie dan ook, waarom dan ook uitsluiten van het aanwezig zijn bij zo'n herdenking. De essentie van een democratie is dat mensen bij elkaar komen, dat je naar verhalen kunt luisteren, dat je naar argumenten kunt luisteren. Waar ik vanavond over ga spreken, dat is een totaal ander verhaal. Dat gaat over van hoe komt het dat er altijd maar weinig mensen zijn die in verzet zijn gegaan. En op grond waarvan hebben ze dat uh, gedaan. En nogmaals, ik bedoel, hoe meer PVV's er zouden zijn om daarna te luisteren, hoe liever het mij is. Het woord PVV komt in uw lezing niet voor? Nee, want... Maar u denkt dat een aantal van die partijleden nog wat zouden kunnen leren van wat u vanavond gaat vertellen? Oh, maar luister, op het moment dat wij uh, niet meer het geloof kunnen koesteren... dat mensen van gedachten kunnen veranderen... dat mensen tot betere inzichten kunnen komen... dan, dan, hebben we, dan, dan is er weinig meer tot hoop. Ik, bedoel, ik vind dat we er altijd vanuit moeten gaan... Van dat je mensen tot andere, nog steeds tot andere gedachten kunt brengen. Hm. Juist PVV. En het is ook niet zo wat hier en daar even gesuggereerd werd... dat de Universiteit van Utrecht nog even heeft gedacht... om met u om de tafel te gaan zitten... om te kijken of er iets te veranderen zou zijn in uw lezing? Nooit. Nooit. Gewoon dat is niet nooit. aan de orde geweest. Oké. Okay. Goed, Rob Riemen. Nou, veel succes vanavond. Oké, okay, dank u hartelijk wel. Hartelijk bedankt. Hoi. Het is weliswaar nog geen acht uur, maar toch wil ik nu u alvast vragen om absolute stilte. En dit keer duurt het maar één minuut. Pst. Eén minuut. Ik zat me vreselijk te bedenken hoe erg het zou moeten zijn om dood te gaan. En dat kon ik natuurlijk niet bedenken. Dus, dus dacht ik maar aan andere erge dingen die ik... Die ik me wel kon voorstellen. Ja, mensen in kampen. En, en dan ging ik ook denken, hoe zou ik het vinden als ik in een oorlog zat... en als ik onder een trap moest zitten. Dat is toch echt heel erg. Denk er nou aan. Denk er nou aan hoe erg dat is. Dan dwaalde je gedacht eens af naar het heerlijke ijsje... wat misschien op je wachtte. En dan, dan dacht ik toch aan dat plakje cake. En dan begon ik me heel erg schuldig te voelen. En dan deed ik ontzettend mijn best. Dan ging ik aan die, aan die graven denken. En dan, dan was twee minuten best wel heel erg lang. Met die brommer. Schandalig. Ja. Of die durft, ook wel een beetje, van die, uh, dat is lef hebben. Ja. Dat was misschien wel jaloers, ook op uh, de jongen met dat brommetje. <laughs> U hoorde 1 minuut gemaakt door Chris Bajema Surf naar onze website voor de 1 minuut podcast en om honderden andere ware verhalen te horen. Ik I'm tired of walking this wire, it keeps me awake, for heaven's sake, I was made for this girl, I feel lonely, my friends don't seem to know me, like I thought. Ark met het nummer Wire, en u kunt meer van haar horen op luisterpaal.nl. De Arabische lente is inmiddels zo'n vier maanden oud. In Egypte en Tunesië zijn de dictators gevallen en verdwenen. In Libië houdt Gaddafi nog stand, wordt ongelooflijk veel strijd geleverd. En in Syrië gaat het er zo mogelijk nog harder aan toe. Daar houdt de Veiligheidsdienst ongelooflijk huis. Huis-aan-huis-arrestaties in het hele land. En in Derra, dat is een stad in het zuiden van het land, wordt het hardst opgetreden. Er zijn ook heel veel doden gevallen. En het Rode Kruis, het internationale Rode Kruis, probeert toegang te krijgen tot de stad. Dat wil niet lukken. Kortom, hier en daar gaat het goed. Maar er zijn nog veel plekken waar het helemaal mis is. Wij gaan daarover praten met twee gasten hier in de studio. Allebei net terug uit de regio. Christa Meindersma, hartelijk welkom. Bedankt. Directeur van het Prins Klausvolk. En bovendien trouw panelit van ons buitenlandpanel. Ja. Jij bent gisteren teruggekomen uit Egypte. Klopt. En Theo de Veiter, ook welkom. Kunstenaar en reisleider en archeoloog. En uh, uh, uw land is Syrië. Nou ja, Klopt. uw land is Syrië. Ik zeg dat een beetje gek, maar dat is het land waar u reisleider was. Waar u veel opgavingen heeft gedaan. Waar u ook schildert op straat. Waar u gaat zitten en schildert en met kunstenaars en andere mensen praat. Um, gisteravond teruggekomen uit Damascus. Ja, gisteravond, ja. tien uur, was ik thuis. Jullie waren daar dus allebei op het moment dat uh, het nieuws over de dood van ja. Bin Laden bekend werd. En natuurlijk wil ik heel graag even weten, het vraagt eerst aan jou Christa, um, hoe daarop gereageerd werd. Je was in Cairo op dat moment? Ik was in Cairo ja. en uh, ik hoorde het ochtends heel vroeg omdat er vanuit Nederland gebeld werd uh, over het nieuws. Mm -hmm. En uh, ik heb het toen uh, gevolgd en daarna hadden we gewoon onze eerste afspraak. Het viel mij ten eerste op dat niemand het erover had. Dat meen je niet? Nee. Niemand begon erover. Ik heb toen aan een paar mensen gevraagd: wat vinden jullie ervan? En ja, de reacties varieerden eigenlijk van: het is maar beter tot hij is niet relevant meer. Hij ja. heeft geen rol gespeeld. Sommige mensen zeiden zelfs... eigenlijk is het bijna symbolisch dat hij nu doodgaat. Terwijl wij hier een strijd voeren... die gaat om hele andere dingen. Om vrijheid, uh, om jezelf te kunnen uiten. Om democratie. Om, ja, niet om het stichten van een, een islamitisch kalifaat. Die strijd die de kalifaat. mensen werkelijk raakt in hun dagelijks leven. Die wordt daar gevoerd. Precies. En, en hele andere middelen ook. Uh, een strijd die niet gewelddadig wordt gevoerd. Maar die wordt gevoerd door dialoog. Door ja, bijna een soort volksdemocratie. Daarop je je dat, schetst het nu bijna alsof... Het een gebeurtenis was, een rimpeling in de wereldwijde en daarna weer over tot de orde van de dag. Was het echt zo? Nee, het is, het is heel ingrijpend. En het interessante is misschien uh, het best samengevat door wat iemand tegen mij zei. Hij zegt structureel. Gezien de posities die mensen hebben en zo structureel is er nog niets veranderd. Maar alles is nu mogelijk. Mm. En ik denk dat dat een beetje het gevoel, ook het dubbele gevoel in deze transitieperiode van uh, heel veel mensen weergeeft. Oké. Okay. En in Syrië, meneer de Feiten, hoe werd daar gereageerd? Ik heb een beetje dezelfde ervaring als. Uh... Hoe kwam het? Sorry dat ik u nog even onderbreek. Hoe kwam het nieuws tot u? Ook via Nederland? of waren daar Nee, duidelijk... ik was bij mensen op bezoek. Uh, bij een vriend van mij op bezoek. En die vertelde het mij. Ik had dus die ochtend zelf nog niet het. Uh... Het nieuws gezien, en hij vertelde het mij. Dus het is natuurlijk wel ook daar iets bijzonders. Mm -hmm. Maar inderdaad ook een beetje dat het uh, bijna achterhaald uh, nieuws is. Het gaat er eigenlijk helemaal niet meer om. Bovendien wordt achterhaald eigenlijk... nieuws omdat de man zelf achterhaald was? Ja, precies. Mm. En Omdat er nu dingen in Syrië gebeuren... die alle mensen veel, heel veel belangrijker vinden dan uh, de dood van Bin Laden. Zullen we het daar dan maar even over hebben? Ja. De dingen die de mensen in Syrië echt belangrijk vinden. Kijk, het nieuws wat wij hier krijgen... voor, zo, voor zover dat betrouwbaar nieuws is uit Syrië... dat is behoorlijk gruwelijk. Dat de veiligheidsdiensten er werkelijk enorm tekeer gaan. Dat er honderden arrestaties per dag zijn. Dat mensen verdwijnen. En, u, heeft u de telefoon aan? Ja? Nou. U mag hem ook aanlaten. Het is nee, niet een ernstig behoorlijk. piepje. maar <laughs> uh, Dat er heel veel doden zijn gevallen, vooral in het zuiden. En uh, um, dat de hulpdiensten, internationale hulpdiensten... geen toegang krijgen, journalisten ook al helemaal niet. U bent op dat moment in Damascus. Wat merkt u daarvan? En wat, u, wat horen u, u en uw vrienden daarvan? Ja, de verzetshaarden... de demonstratiehaarden... dat is inderdaad DRA in het zuiden... Maar ook uh, Douma, een voorstad van Damaskus, vlakbij Damascus, Dus ook andere voorsteden en buitenwijken. Maar ook Banias aan de kust, Homs. Er zijn dus verschillende uh, djebbelen. Dat ligt in het noordoosten, ook aan de kust, vlakbij Latakije. Dat zijn allemaal heel belangrijke haarden van, uh, van uh, opstand op het ogenblik. Dus het is eigenlijk door het hele land uh, verspreid... En uh, het regime probeert nu eigenlijk met alle macht te voorkomen dat die uh, uh, demonstraties ook in Damascus gaan plaatsvinden. Ja, Damascus is natuurlijk ontzettend belangrijk voor ja. het, om dat vrij en schoon te houden. Ja. Dat heeft een symboolfunctie en ze proberen echt te vermijden, te verhinderen... dat er een soort Tagrierplein ontstaat, mm -hmm. zoals in Cairo ja. natuurlijk. En je hebt een aantal pleinen in het centrum dat daarvoor in aanmerking zou kunnen komen. En je ziet de laatste weken ook dat de demonstranten proberen op te trekken naar die pleinen. Mm -hmm. uh, dat kan nog verhinderd worden, maar het komt wel uh, al dichterbij. Want dat wat, wat u schetst over al die brandhaarden... Dat krijg je dus wel te horen in, in, in Syrië zelf. Ik bedoel, hoe is de informatievoorziening? Die is van staatswegen, mag ik aannemen. En daar die moet je is, natuurlijk toch je vraagtekens die krijgen. Die is van staatswegen, maar uh, ook de internationale media zijn wel te krijgen. Jazeera, al-Arabiya, dat kan daar allemaal uh, ontvangen worden. Dus een aantal uh, sites, websites, die zijn geblokkeerd. Uh, de, de, van de oppositie, uiteraard. Die kan je daar niet krijgen. Uh, maar die hebben ook weer andere kanalen. Dus uh, telefoon, met name. En je ziet ook dat de. Uh, ...overheid onmiddellijk wanneer ergens een, een brandhaard ontstaat... ...dat ze het internetverkeer en het mobiele telefoonverkeer uh, afsluiten. Maar toch hebben de Syriërs toegang niet alleen tot hun eigen staatsmedia... ...maar ook tot de internationale media. Dus de grote satellietzenders uh, ja. zijn daar. de BBC World ook, BBC Arabic. Dus het is wel zo dat, dat de Syriërs en uw vrienden daar ook kennis kunnen nemen... ...van alles wat zich uh, veel voorspoediger af heeft gespeeld en nog afspeelt in, in Egypte. Ja. Zeker zeker nemen ze daar kennis van. En dat is ook een belangrijke inspiratiebron. Want eigenlijk is in de, het hele begin van de, van de opstand in Deraa is dat begonnen. Dat is ook begonnen, eigenlijk geïnspireerd door de leuzen die in Tunesië en in uh, Egypte zijn. Het Tagierplein was we gaan we uh, Christa was daar net. Dat, dat is een soort lichtend voorbeeld. Dat is iets wat je bereiken wil. Zo zou een plein in Damascus ook moeten zijn. Ja, dat is, dat is wat ze. Wat ze proberen. Ja. En dat is wat ja. tot nu toe nog niet lukt. Dus het centrum is nog vrij. Er zijn wel demonstraties, maar heel kleinschalig. Een paar dagen terug van 50 uh, vrouwen die bij het parlement demonstreren tegen de uh, willekeurige arrestaties. Dat zijn nu echt op het ogenblik duizenden mensen die ge, uh, ja. gearresteerd worden. Ja. En die, maar wat, die vrouwen, worden die wel met rust gelaten dan? Nee, worden, die, worden, nee die worden ook met harde hand? Nou, niet met harde hand, uh, maar wel opgepakt. En wat er daarna vervolgens gebeurt, dat, uh, dat weet je natuurlijk ja. niet echt. Maar... Christa, uh, Christa Meinesma, dus net terug uit Egypte. Wat, was je daar, wat, wat deed je daar precies? Want je bent nu van het Prins Klaus Fonds, dat houdt zich bezig met uh, uh, cultuur, cultuur en ontwikkeling. ontwikkeling. En een fonds ja. wat prijzen geeft aan, aan ja. kunst en instellingen in onder andere Arabische landen? Klopt, wij, wij hebben een prijs uitgereikt in Ramallah aan een instituut. Oh, en dat is heet het, uh, dat de westelijke ja, Jordaan. op de westelijke En dat instituut heet Decolonizing Architecture Institute. En dat is een heel interessant instituut, want wat zij doen... is eigenlijk uh, plan, plannen maken voor het hergebruik door Palestijnse van uh, de nederzettingen. Op de westelijke Jordaan. -oever. Dus uit een hele andere manier kijken, Ja, door Palestijnen. Ze zeggen met de politieke oplossing, daar begint eigenlijk alles pas mee. Mm -hmm. En we moeten al verder denken, en ook anders denken over symbolen die nu gezien worden, vooral ook als symbolen van, van onderdrukking, van bezetting. Uh, die staan op publiek uh, openbaar Palestijns land. En die moeten dus eigenlijk ook weer gebruikt kunnen worden. Dit is een groep architecten, die hebben daar dus ook echt tekeningen voor gemaakt. Over nagedacht dat bepaalde militaire kampen en settlements gebruikt kunnen worden uh, voor bijvoorbeeld scholen en andere openbare functies die op het de, Palestijnen dat straks, de Palestijnse En uh, daar staat de Palestijnse kan, kan gaan worden. Oké, okay, die prijs uh, uh, ben jij gaan uitreiken. En toen naar Egypte. Toen door naar Egypte. Het Egypte daar, wat al uh, zoveel verder is dan, dan Syrië. Ja, en, en wat er net gezegd werd, ik, ik, ik heb dat zo vaak gehoord. Die symboolfunctie van dat Tahrirplein, die was niet alleen belangrijk op het moment dat daar de demonstraties waren... maar die is nu ook heel belangrijk. Mm -hmm. Toen wij op 1 mei daar waren, toen sprak ik iemand... en ik zeg, wat is er nou voor je veranderd? En hij zegt, we hebben het Tahrirplein. Ik zeg, wat bedoel je daarmee? Dat is een symbool, een tastbaar symbool. Meer nog dan een symbool. Hij zegt... Um, uh, het hebben van het Tagheerplein betekent dat als er iets is, wij hierheen kunnen. En niemand kan ons stoppen. No one can stop us. Tagirplein is van het volk op elk moment dat ze denken dat nodig te hebben voor. Precies, om ja. de machthebbers en anderen eraan te herinneren wat er moet gebeuren, om te discussiëren, om een soort. Een soort uh, ja, het is een soort uh, uh, openluchtparlement geweest. En nog steeds. Op 1 mei was het natuurlijk de dag van de arbeid, ja. Dus dat was ook de dag waarop de arbeiders het plein uh, overnamen met hun. Um, ja, met, met eigenlijk de dingen die zij nodig hebben... rechten van arbeiders, uh, vrije vakbonden... niet de vakbonden die vastzitten aan het regime. Maar je zag ook alle andere groepen. Je zag ook de artiesten en de zangers en de theatermakers. Iedereen kwam daar weer bij elkaar. Ook omdat ze zeiden het is zo belangrijk om samen feest te vieren. Mm -hmm. En de sfeer was er echt een van feest, niet van protest. En die kunstenaars en cultuurdragers... die hebben natuurlijk, hebben sowieso in, in, in veel revolten spelen die een belangrijke ja. rol. Die zijn nu natuurlijk ook veel vrijer, ja. veel vrijer dan ze dat tot nu toe in Syrië kunnen ja. zijn. Ja. Hebben die ook daadwerkelijk een belangrijke rol? Niet alleen in het feest vieren, dat kan ik me voorstellen. Maar bindt het mensen ook? Ja, het is, het ik... is heel interessant wat er gebeurt. Aan de ene kant zijn er kunstenaars, bijvoorbeeld een theatermaker... waarmee wij spraken, die zegt... Um, uh, wij gedragen ons bijna nog net zo als voor de revolutie. Omdat, ja, er is een wind of change, maar we weten nog niet waar het heen gaat. Dus Toch een beetje ban nog. Ja, dus ze nemen nog, nog geen hele grote stappen. Hij zegt aan de andere kant, binnenin ons... is. Alles verandert. Alles is mogelijk. We zijn mm -hmm. bezig met de toekomst. We zijn bezig met plannen maken. 160 kunstenaars hebben zich verenigd... in een, in een, in een groep van onafhankelijke kunstenaars. Daar zijn weer allemaal subgroepen. De ene subgroep houdt zich bezig met het nieuwe instituut... van het ministerie voor cultuur. De andere subgroep houdt zich bezig met wat cultureel beleid moet zijn. Ja. De volgende subgroep houdt zich bezig met alle wetgeving... die veranderd moet worden. De NGO-wetgeving. Nu, bij NGO's, alles is gecontroleerd. Het is vooral alles het natuurlijk geld allemaal binnenkomt. gericht op in het eigen land. Het is nog niet zo dat ze zover zijn dat ze bijvoorbeeld over de grens heen kijken... en vakbroeders in Syrië uh, te hulp al zouden willen schieten. Want nou, ik kan me zo even, ja. even gauw meteen vragen aan meneer De feiten U bent zelf kunstenaar. Um, u heeft ongetwijfeld contacten met, met kunstenaars, cultuurdragers in Syrië. Ja. Die, die monden zijn nog steeds gesnoerd. Of kunnen, kunnen, kunnen kunstenaars zich daar vrij uiten? Uh, dat is ook een beetje een persoonlijke zaak. Maar in het algemeen, nee, kunnen ze zich niet uh, vrij uiten. Dus... Ik ken een aantal mensen die bij de faculteit Schone Kunsten werken. Wat hier de Academie van Beeldende Kunst zou zijn. Uh, en die voelen zich natuurlijk... Die worden ook echt gecontroleerd. Mm -hmm. Dus ja. die kunnen het eens zijn met de eisen van de demonstranten. Maar ja... Ze durven toch niet goed. Ze hebben natuurlijk een dilemma. Want uh, als zij iets doen, dan zijn ze ook meteen hun baan kwijt. Misschien zij kunnen in hun kunstvorm, of dat nou beeldende kunst is... of, of, of, of muziek of wat dan ook kunnen zijn... niet een politieke boodschap verwerken. Of laten blijken dat ze het eens ja, zijn met een bepaalde... die, die vrijheid uh, hebben ze nog niet. Uh, je, er is wel een trend binnen de Syrische kunst die, uh, die geëngageerd is. Maar dat zijn dan uh, de thema's zoals die uh, door het regime ook eigenlijk wel... Uh, Um, een beetje gestimuleerd worden. En wij het in het algemeen ook wel mee eens kunt zijn. Bijvoorbeeld uh, kunst die zich uh, richt tegen de Israëlische politiek of tegen de uh, uh, politiek van de Verenigde Staten in het Midden-Oosten. Dat mag natuurlijk wel. Dat Vraag mag zoals. van het regime en daar kun je het in het algemeen uh, meestal ook wel mee eens zijn wat ze aan de orde stellen. En dat is dan echt zo'n trend binnen de kunst, dat dat geëngageerd wordt. En is er, is er behalve dat kunst. u dat natuurlijk bent als, Westen, als, als Westerling, dat ze contact met u hebben, is er contact met, met kunstbroeders in, in de landen in de regio? Ja. Bijvoorbeeld met Egyptische kunstenaars? Ja, dat is er wel, want uh, de, okay. de hele uh, kunstzien in, in de Arabische landen. Uh, uh, groeit naar elkaar toe en wordt ook internationaler. Ze hebben nu in, uh, in uh, Dubai belangrijke beurzen, bij uh, Beirut zijn belangrijke uh, beurzen... waar ook Syrische kunstenaars dan uh, vertegenwoordigd worden. Uh, en die functioneren echt op een uh, internationaal uh, niveau... in elk geval op een uh, internationaal Arabisch uh, niveau. En daar doet Syrië ook gewoon uh, aan, mee. aan mee. Ja, zeker. Wat dus, we ook, ook merkten is dat er is heel dat erg even. veel behoefte is aan die uitwisseling. Een uitwisseling tussen disciplines... maar ook een uitwisseling binnen de Arabische regio... met inderdaad kunstbroeders uit andere mm -hmm. landen. Maar ook een, een uh, ja, uh, naar het westen toe bekend worden... van wat er aan kunstenaars is in die verschillende landen. Er is een enorme behoefte aan uitwisseling, aan, aan contact. Uh, in sommige landen is dat moeilijker dan in andere. Uh, bijvoorbeeld vanuit de bezette gebieden is dat verschrikkelijk moeilijk... om dat contact uh, te hebben, omdat die, die mobiliteit, die vrijheid van beweging... daar zo beperkt is. Ja. Uh, iemand vanuit Ramallah kan bijvoorbeeld niet naar een opening... van een tentoonstelling in Jeruzalem zo... So. Ja, zo, zo, zo ligt de situatie. Ja, maar je zou je dus voor kunnen stellen... dat dat juist ook voor Syrische kunstenaars zou gelden. Dat die bewegingsvrijheid niet zo groot is. In elk geval niet de bewegingsvrijheid in het hoofd. Het is een beetje ook de persoonlijke uh, opvatting die je hebt. Dus ik noem nou net het voorbeeld van een kunstenaar... die dan uh, lesgeeft aan de faculteit Schone Kunsten. Hij heeft het gevoel dat zijn handen gebonden zijn. Maar ik ken ook een andere uh, kunstenaar, fotograaf, die bijvoorbeeld een galerie heeft in Aleppo. Is dat een stad meer in het noorden van Syrië die nooit een blad voor de mond genomen heeft. De, nu niet, maar ook voordat de, mm -hmm. de demonstraties losbarsten, uh, al niet. Ja, dus, maar Je hoort hele verschillende dingen inderdaad. Ja. Ik hoor wel van, ook van veel van onze, onze contacten dat ze altijd de grenzen opgezocht hebben. Maar dat er toch een gevoel van collectieve depressie was. Over ja, wat niet mogelijk was. En, en nu is er een enorm gevoel van vrijheid. Vooral inderdaad intern. Terwijl natuurlijk de wetgeving die ja, die beperkingen stelde, die is er nog. Maar die is minder heftig in Egypte dan die nu nog steeds in Syrië is. Dus we nou, die, dat de dat wetgeving waren... is er nog officieel. zoals die er was. En ja. zoals die ook gebruikt werd door het regime. En alles is er nu op gericht om dat te veranderen. Christa Meijnersma en Theo de Feijter, hartelijk bedankt. Zometeen gaan wij verder met Buitenland in Bureau Buitenland. Tot na het nieuws. Nou, hij is zo'n geslepen boef. Ja, hij is uh, hogeschool. Theodor Kranendonk, de wapenhandelaar die in Italië is veroordeeld tot 11 jaar... ...wegens wapenleveranties aan de maffia, leeft als vrijman in Rotterdam. De zakenman die op zoveel schaakborden tegelijk bezig is met uh, zaken... ...die wel de interesse moeten wekken van indigene veiligheidsdiensten als ze goed hun werk doen.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 Ga voor het juiste antwoord en alle actuele informatie over artrose... naar www.reumafonds.nl World Ticket Center. Kies makkelijk de goedkoopste vlucht die bij u past. World Ticket Center.nl Waar doen we maar een plezier mee, denk jij? Misschien wil ze wel een walk experience. Of zullen we ze meenemen naar België om te tokkelen? Of anders koekknuffelen? Hallo, het blijft wel je moeder, hè? Geef je moeder een boek, want van boeken krijg je nooit genoeg.